Mark zijn met het NOS Journaal. Verschillende partijen in de Haagse gemeenteraad... vinden dat burgemeester Krikken moet opstappen. Ze noemen haar positie onhoudbaar... na het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over de uit de hand gelopen vreugdevuren van afgelopen jaarwisseling. Volgens de Onderzoeksraad wist de gemeente... dat de bouwers regels overtraden, maar werd er niet ingegrepen. Onder meer Groep de Mos, de PVV en de Stadspartij... dringen aan op een vertrek van de burgemeester... Volgende week neemt de Raad een beslissing. EU-topman Tusk is niet onder de indruk van het nieuwe Brexit-voorstel... dat premier Johnson gisteren presenteerde. Wel staat de EU open voor meer gesprekken met de Britten, zei Tusk. Hij benadrukte ook dat Europa volledig achter Ierland staat... in de Brexit-onderhandelingen. Ierland voelt niks voor het plan van Johnson. Daarin staat dat er alsnog een harde grens komt... tussen Ierland en Noord-Ierland. De man die vanmiddag in Parijs vier agenten doodstak, werkte zelf ook bij de politie. Hij stak om zich heen op het hoofdbureau van de politie en werd na de aanval doodgeschoten. De dader was volgens een Franse nieuwszender een man van 45 die zich vorig jaar had bekeerd tot de islam. Zijn motief is nog niet bekend en uit de handgelopen arbeidsconflict wordt niet uitgesloten. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Castanet had de man nooit eerder problemen veroorzaakt. Een man uit Leeuwarden is veroordeeld tot een celstraf voor brandstichting bij een moskee in zijn woonplaats. Hij kreeg drie jaar cel, waarvan ruim een jaar voorwaardelijk. Ook moet hij een schadevergoeding betalen. In april stak hij s'nachts voor de deur van de moskee een paar zakken vuilnis in brand. Het vuur was snel uit, maar de brand veroorzaakte volgens de rechtbank veel angst bij moskeegangers. Het motief van de man is onduidelijk, wel blijkt uit onderzoek dat hij zich niet goed kan beheersen.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 het is al eens een keer eerder voorgekomen, hoor. Dat mensen met rokende gimpen binnenkomen. Zetten. Maar goed, we gaan ons even de tijd voornemen... wat betreft het live-optreden van Frank van Castro vanavond. De Elias EP's, zoals dat de geschiedenisboeken van dit programma ingaat. Maar goed, het is ook de EP die hij zelf heeft uitgebracht. Verschillende singles. Je hoorde net Alaska Pollock. En dat is ook niet zonder een reden, want... Op 30 oktober, aan het eind van deze maand, uh, zal uh, Jelte, uh, de grote man achter Alasko Pollock... Uh, zijn EP Decent gaan presenteren bij de OT301 in Amsterdam. Dus dat uh, is dan eventjes voor uh, de mensen die dat uh, willen weten. Nou, dat we verschaft ons uh, uitgebreid de tijd om het uh, lijstje gewoon nog even af te werken. Want we geven Frank natuurlijk al gelegenheid om... Uh, Eén, zijn spullen neer te zetten. En twee, ook nog een fatsoenlijke soundcheck te laten geven. Ja joh, het, het, het, het kan voorkomen dat Amsterdam gewoon muurvast zit. Nou, wees blij dat je niet op 3 mei 2020 hoeft te komen. Want dan was Zandvoort helemaal een onneembare vesting geweest. Dus uh, dat, dat zeg ik er dan ook maar bij. Uh, iets met een uh, formule en dan met een 1 erachter. Maar goed, dat uh, laten we dan maar eventjes voor de mensen thuis verder over. Uh, muziek uh, ook van eigen bodem, want Frank speelt straks Nederlandstalig. Maar we hebben natuurlijk ook uh, hier oh. heel veel Nederlandstalig werk liggen. Van Biekeren met een liedje dat nergens overgaat.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 Van Maggie Brown heet World on Paper. Daarvoor hoorde je van piekeren met een liedje dat nergens over gaat. Um, uh, het is niet uh, overigens uh, bij dat laatste wat je net uh, hoort... en die heel zachtjes uh, weer aan het uh, wegsterven is... dat World on Paper van Maggie Brown... Uh, ze, ze zijn bezig met uh, nieuw materiaal aan het uitbrengen. En dus worden wij daarin gekend en gedeeld... als het gaat om het uh, nieuwe materiaal. Het is uh, vanavond niet de enige, want... Tegen 11 uur hebben we ook nog het nieuwe materiaal van Wolf and Moon en van Lake Michigan binnengekregen. Dus die komen straks ook nog voorbij. Dus dat kan ik je dan in ieder geval verklappen. Dus blijf in ieder geval dan gewoon nog even spannend luisteren. Want ja, kijk, als er dit soort dingen nog voorbij komen, dan ben ik alleen heel nieuwsgierig of dat met Lake Michigan gaat lukken. Want dat is een... WAV-bestand. Dus dat, uh, dat, dat is even afwijkend van wat we normaal gesproken doen met de MP3's. En of uh, dit uh, gedeelte van het, uh, van het programma, tenminste de uh, technische ondersteuning, dat hij dat eraan kan. Maar goed, dat uh, komen we gauw genoeg achter. Straks ook nog een, een nummer van uh, Frank uh, zelf. Uh, die, uh, die hebben we ook aangereikt uh, gekregen. Dat is het nummer Orkaan. Ik zeg het er nog maar even bij. Die speelt hij niet vanavond, maar uh, die laten we wel even horen. Dus dat uh, straks ook nog. Um, maar goed, zover is het nog niet. De dame die wij nog uh, hebben um, vorige week hebben gezien bij De Wereld Draait Door... is Lisette Vink. Uh, ze gaf daar uitleg over het uh, materiaal van de Beatles... Maar is zij ook een muzikant en dat is goed te merken. I've lost a woman van het project Mold, wat ze destijds heeft gedaan. De single staat ook al nagelvast in de playlist van Alternative FM. Niet zomaar en ook niet zonder een reden. Out of skin, the fair and een um, Beetje, ja, toch indie alternative om het zo te omschrijven... En twee van de leden die zijn hier ook ooit geweest, maar dan in de begeleidingsband van Suzanne Sanders. En we wisten eigenlijk ook dat Wouter en Maartje, die toen in de begeleidingsband van Suzanne zaten, zelf ook het een en ander kunnen. En dat eh, laten ze wel degelijk horen met, met dit verhaal. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar het meerdere werk van Autoskin, want eh, het klinkt in ieder geval goed. En op het persoonlijke lijstje van 2019 zal deze beste wel aardig gaan scoren naast dat van Black Operator. Want dat vond ik ook een gave single. Lekker een beetje vuige bluesrock. Uh, daarvoor hoorde je Lisette uh, Vink onder het project Mold en the Woman. Vorige week hebben we twee nummers, uh, het, ook het tweede nummer gedraaid... Uh, maar nu uh, hebben we even vooruitgeschoven deze. Uh, misschien dat we over een paar weken ook die, die tweede nog een keer voorbij komen. Uh, dat is uh, overigens uh, niet de nieuwe singles uh, die Lisette heeft uitgebracht. Dit dateert alweer van 20 juni. Uh, over nieuwe singles gesproken, er zitten er nog meer uh, tussen. Uh, bijvoorbeeld Marvin D met zijn band... die uh, het komende weekend zijn debuutalbum gaat presenteren in het paard... In Den Haag. Uh, dat uh, nummer dat heet uh, Sweet Lake City. Goed toepasselijk. Daar komt de band niet vandaan. De band zelf komt uit Delft. Maar ze hebben denk ik ook hele goede herinneringen aan Zoetermeer. En daar is dan de Engelse variant Sweet Lake City uit voortgekomen. Maar goed, een beetje mensen die een beetje humoristisch zijn ingesteld... die hebben dat wel eens vaker over, dat Zoetermeer een Sweet Lake City is. Maar hij heeft er samen met zijn band er toch een aardig, alleraardigst nummer van gemaakt. En die kun je dus terug horen bij dat met dat nieuwe album wat hij heeft uh, gemaakt. Op 6 oktober presenteert hij dat in Den Haag. Dit is hem dus, Sweet Lake City, nieuwe single van Marvin Day. You work too hard, singin' they're gone too far You just wanna pack your things And get the hell away from this Sweet Lake City You spent all day doing work that doesn't pay enough And you don't even like enough. You wanna get away from this sweet lake city. This sweet lake city. We're all drunk in the morning on dreams that you don't even dare tell. But in the light of the evening, it seems like they're right there. We're all hooked up on made by someone we hardly know at all, but it's hard to get up in the morning where life drags you down. Someone we hardly know times are made by men but the picture on the centerfold has faded the times you took to fornicate and the issues you procrastinated are part of all the worries you created but when a make of time you became a friend of mine in the glowing A town where the bell tower ends. Over mountains so clear and a meadow so lazy. The breath of a creek and a breeze where a god once strayed. A sip of the beer time is here and gone away. You like to In the time that you me, I grew a rage Vorige week, hebben we hem nog even, ter half uren, er nog even tussendoor uh, weten te, uh, te stampen. Uh, de nieuwe single, a Rage as Death. As the sea, krijgt het zowat mijn mond niet uit. Rage as death as the sea van Dandelion en uh, dat komt van hun uh, nieuwe album. Laika, Belka, Strelka. Ik heb het er heel lang over moeten doen om het in mijn kop te krijgen. Maar het is me gelukt. Uh, 8 november gaan ze de, ja, de, de, het album presenteren in Paradiso. Dat is ook niet zomaar. Uh, en daar hebben ze dan ook nog een heuse tour aan opgehangen. En nou hoop ik dat ze tussendoor ook nog gewoon bij ons uh, langskomen. Want dat zou wel natuurlijk erg leuk zijn. Hetzelfde geldt ook voor Marvin D. Die uh, dus komend weekend uh, zijn... Um, album gaat uh, presenteren. Changes heet dat album. Uh, heeft hij opgehaald uh, via crowdfunding. Uh, nu ga ik iets uh, spannends doen. Ik weet niet of uh, de WAF uh, dit... Uh, dit... Uh, spelertje aan kan. We, we maken gebruik van een, uh, van een systeem free player voor dit uh, programma. Uh, normaal gesproken zit er mp 3 Ik uh, denk dat hij het ook uh, wel aan kan. Want uh, ter 11 uur kwam ineens Lake Michigan nog met een nieuwe single. En ja, die gaan we natuurlijk draaien. Daarachter dus het uh, nummer van uh, Frank van Gasteren. Uh, de, van de Elias EP's Orkaan. Want uh, die... Uh, die, uh, die uh, die moeten we ook nog eventjes uh, tussendoor doen. En uh, ze zijn al bezig met de soundcheck. Dus uh, het zit er uh, aan te komen. Maar dat wordt uh, volgende uh, uur sowieso even flink uh, en Misschien al in dit uur dat we nog al iets van uh, Frank uh, kunnen laten horen. Maar dat uh, ga ik uh, straks uh, laten horen. Nou, nu het uh, spannende moment. Eens kijken of het lukt. Uh, met Make... Ja, het gaat ook nog uh, goed ook. Make This Work van Lake Michigan. Ik moet uh, zorgen dat ik niet te veel op het mengpaneel... want anders uh, dan krijg ik een, uh, een oplawaai van markers De nieuwe dus van Lake Michigan. There's fog on the fields behind.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 first bus back home It may be a while ago but we still But we still can make this work. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Je grijpt je hele lijst te schrap zijn. En het Dat het je omringt, omsingelt en optilt. Dat je borst voelt alsof je uit allemaal Dat het je vastpakt en niet meer laat gaan. Je wil het en je wil het zo graag. Van de zwijg, draai mij maar tegen de klok in. Schiet mij de kogel door de kijk. Geef mij een overkant, neem ik een brug te ver. het nummer Marcus. Uh, ik weet niet. Uh, het uh, heeft denk ik... Uh, we verwachten een storm vanavond. Uh, ja, morgen wordt het... Uh, behoorlijk uh, slecht weer. Um, dit was uh, de opwarmer... van uh, Voor Frank... Want die is inmiddels klaar. En Marcus inmiddels ook. Dus we kunnen gaan beginnen. Daarvoor moet ik even nog plichtmatig afkondigen. Make This Work van Lake Magic en de nieuwe single. Ik denk dat wij er allen klaar voor zijn. Toch of niet? Marcus klaar. Frank ja. klaar. De eerste twee nummers die je gaat horen. We zingen de nacht wel weer uit. En het tweede nummer, dat heet Even. ver te achterna bent gerend terwijl de sloten nog na lagen te dampen van de nacht en het was jouw tijd wist jij veel dat alles nog veel groter was dan jij dacht maar we zingen de nacht wel weer uit ja we zingen de nacht wel weer uit En we zingen de nacht wel weer uit En we zingen de nacht wel weer uit drink in de drank ga arme jongen Droom een mooie grote droom En als je wil dat het dan kan Ach, lieve man Kun je eigenlijk nog wel terug? Zie je dan niet dat alles stuk gaat Als je overal voorvlucht En het was jouw tijd Dat was het eerste nummer van het eerste blokje van twee. Ik zeg het weer heel plastisch hoor. Maar goed, dat was het was ja, het eerste nummer van het eerste blokje van twee nummers. Dus we gaan nu verder met het tweede nummer. En dat heet Even. Het is dat je zo lief lacht. Prachtig voor je uit. Oké, okay. nou, dan uh, praat ik dat wel even aan elkaar oh, vast. Dus, uh... Nee hoor, we zijn Eén bent... knopje, knopje, knopje vergeten van alle knopjes die er zijn. Ah, is. kijk, ja, dat krijg je als je natuurlijk uh, uh, een muzikant bent... die <lacht> een uh, multi-instrumentalist, <lacht> multi dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is voor Frank uh, vanavond. <lacht> dus vandaar dan moeten we natuurlijk wel zorgen dat alles werkt. Ja, uh, het tweede nummer is dus even. Daar komt-ie. Het is dat je zo lief lacht En mijn tijd verdrijft Als ik mezelf weer eens kwijt En op mijn allerkleinst Dat jij de woorden precies in die volgorde Alsof ze pas geboren en onschuldig zijn Het is dat je zo verdacht Prachtig voor je uit Alsof er ergens daar Heel even niets bestaat Dat ik de verkeerde en jij erin bent getrapt Dat er buiten waarschijnlijk heel heimelijk Iemand op je wacht Het is dat je soms zo dans, Gewoon zonder een lied Heel eerlijk verklaard dat ik de verkeerde en jij erin bent getrapt dat er buiten waarschijnlijk heel heimelijk iemand op je wacht, anders had ik veel eerder heel eerlijk verklaard dat ik de verkeerde en jij erin bent getrouwd, dat er buiten waarschijnlijk heel heimelijk. Je wacht Eigenlijk niet zijn Ik Zeg maar even niets meer Verdwijn maar even in mij Vergeet maar even dat wij Hier eigenlijk niet zijn Dwijn maar even in mij Vergeet maar even dat wij Hier eigenlijk niet zijn De kop is er in ieder geval af. Uh, twee nummers uh, hebben we al gehad. Straks volgen er dus nog vier. Nu uh, weer tijd uh, uit deze toverdoos. En dat is Lines Den en Long Goodbye. Van de drijvende krachten van Lines Den is uh, Mathieu Huizer. Uh, hij is uh, een van de mensen die dit vormgegeven uh, heeft. En het is zowaar ook gepikt door uh, de mannen ergens in Volendam. King Forward Records heeft dit uh, tot zich genomen. En uh, ja, dat kunnen we dan ook niet uh, ongestraft uh, voorbij laten gaan. Uh, Long Goodbye is het uh, laatste werkje van Lines Den. Je hebt het uh, eigenlijk al kunnen horen. Um, straks. Hebben we dus nog uh, twee blokken van twee te goed... met uh, Frank uh, van Castro vanavond uh, als uh, live... Ja, songwriter en muzikant. Het is een multi-instrumentalist. zeg ik er ook even bij. Want uh, mensen die op YouTube uh, mee kunnen kijken... die zien dat ook. Er staat, uh, nou ja, niet een drumkit... maar uh, wel iets uh, van een, uh, van, van, van een drumstel afkomstig. Uh, een uh, pedaal, een, uh, gewoon een toetsenbord... en een paar gitaren. Dus dan, uh, dan weet je wel ongeveer... wat Frank allemaal bij zich heeft. Uh, we hebben net al twee nummers uh, gehoord. Uh, straks dus twee blokken van twee... Tot aan het nieuws hebben we er nog eentje. Die komt uit Zandvoortse regionen. En dat is een beetje ons nummer. Van Marcus en van mij. Maar ik denk ook nog stiekem nog van een aantal andere ZFM collega's. Want het is Marlene Scherps. Die zit achter dit project. En die komt uit Zandvoort. Het heet Walking the Sea. En de titel van dit nummer heet Wiedergut. Tot aan het nieuws van 9 uur.